Hallo, hier we zijn we dan weer hier is uh, Jaapie op uh, op Red Radio Met het programma Kletspraat en het is vandaag vrijdag 30 augustus 2024 en ik hoor mezelf al op de achtergrond. Ik hoor mezelf al op de achtergrond, dus ik kan hier het geluid ja wat zachter zetten, zo. Dus even kijken, hoor de feedback. Want ik hoor Els praten nog op de achtergrond. Ik heb hier de chat. Die heb ik hier op de telefoon en op mijn laptop. Ja, ik hoor mezelf goed zo. We zijn er weer. Ja, ja. Nou, Els, bedankt voor je programma. Ja, vorige week waren Els en ik er niet. Omdat ja, er, eh, er gebeurde niks. Wordt alleen dan het programma van... Eh, ja, uit het radioarchief. En ja, het kan af en toe gebeuren, hè. technische storing of zo, of uh, weet ik het, wat er aan de hand was. Maar ik was vorige week al thuis, want ik was uh, vorige week uh, woensdag uh, uh, uh, een weekje bij Danny op de boot met Danny en Raymond. En toen uh, ben ik woensdag thuis gekomen en vrijdag heb ik getracht uit te zenden. En uh, ja, en ik had ook zelf ook problemen met mijn computer. Dus ik dacht eerst dat het aan mezelf lag, maar toen bleek dat, dat uh, Els ook uh, niet kon uitzenden. En ik zou op de chat komen, wat ik niet gedaan heb, ja, daar kwam er maar niet van, want ik zat me te klooien. En toen kwam ik al via de, de WhatsApp al achter dat er uh, ja, Els ook niet kon uitzenden. Dus denk ik dacht, oh, dan is er gewoon een storing ergens uh, in, op de lijn of weet uh, ik. is. Maar goed, we zijn er weer. Els bedankt natuurlijk voor de uitzending van 10 uur. En uh, we gaan we allemaal verwelkomen. Dat is natuurlijk Els, Egypte Star, Sunset, Danny natuurlijk, Dread en we hebben natuurlijk ook nog Starman... en Tom en Mascotte, Emilio, Easy... nou kijk eens, er zijn aardig wat mensen op de, op de chat... Ook Kees natuurlijk, want Kees luistert altijd. Ja, hallo Kees. En, uh, ja, en alle andere mensen die niet op de chat zitten en die wel luisteren. En Dirk natuurlijk, ook niet te vergeten. Uh, die zit altijd op de donderdag. Onze uh, vaste weerman, zeg maar. Hè. Dus uh, ja, ja. Gekke is, ik zit met dezelfde laptop waar ik bij Danny uh, aan het uitzenden was... Uh, Twee weken terug. En uh, ik kan wel uitzenden, want ik hoor mezelf op de telefoon terug. Maar ik kan op de computer zelf als ik iets opneem of uitzend, want ik neem het ook op terwijl ik uitzend. Hij speelt wel af, maar ik hoor geen geluid. Ik heb geen geluid er meer op. Terwijl ik in de uitzending wel te horen ben, dat is een beetje raar. Maar goed, dat zoek ik later wel uit. Dat komt wel goed. Uh, we kijken hoor. Je hebt zo zegt CPR was niet. Dis en kon niet op afstand schakelen. Oké, okay. ja, kan gebeuren. hè. En dan werd hij zegt, tip Jaap, altijd eerst op de chat komen en dan pas met je stream aanzetten. Nou, mijn, mijn uh, chat stond al aan hoor. Ik weet niet of je het weet, maar ik heb uh, mijn chat apart op mijn telefoon. En die stond al um, 20 minuten aan dus. dus. die stond al aan, want ik doe niks, op uh, geen dubbele dingen op mijn computer. Ik doe alles apart. Dat is Guus ook hè, altijd. Als je uitzond op een aparte computer om te chatten en apart om te streamen. En dat deed alles apart hè. dat, dat, dat ja, voor de capaciteit blijft dan stabiel. Hè. Dus hoe meer apparatuur je gebruikt, hoe stabieler de stream blijft. Want als je alles op één computer doet, dat is niet goed. En dan kunnen mensen wel zeggen dat is niet waar. Nee, dat is wel waar. Dus niet eigen waar zijn. Ik heb gewoon gelijk. Alles altijd apart. Als je een stereo koopt, dan moet je geen setje kopen waar, waar alles in één apparaat zit. Want als je CD-speler stuk gaat en je moet hem wegbrengen, heb je niks. En als er een één apparaat tussenuit uitvalt, behalve je versterker, is natuurlijk heel belangrijk. En je radio doet het niet. Kun je voor wel je CD gebruiken, of je platen spelen of je cassette. Als je die nog hebt, cassette, want het is natuurlijk ouderwets. Uh, ja, het heeft een comeback, maar ik vind het zo onzinnig om de cassette weer herin te voeren. Het slaat nergens op. Techniek moet je vooruit en al die oude zaaien moet je gewoon weer in de oosbak flikken. Daar heb je niks aan. Platen heb ik nog wel, die draai ik uh, bijna nooit. Dus ja, ik vraag me al wat moeilijk te mij weet je. Ik heb wel een pick-up die ik ook nooit gebruik. Maar ik vind het zo onzinnig allemaal. Geld weggooien. Dus weg met die troep. Koop gewoon CD's of MP3's. Dan moet je met je oude shit, joh. Het huis wordt alleen maar vol van. En je wordt er alleen maar steeds gieriger en hebberiger van. met al die troepen in huis aan. Je hebt er niks aan. Gooi weg. Zet er bij de asbok of verkoop het. Weg met die zooi. Want ik ga ook een hoop dingen weggooien. Of weggeven. Als mensen er wat van hebben. Maar als ze het niet hebben, donder ik het gewoon allemaal weg. Alleen CD's wil ik hebben. En uh, ja, het heeft geen waarde. Want. Dan zeggen ze ja, als het allemaal geld waard en dan ga bewaren en ze doen dan niks. Maar ze verkopen het niet van de vinden ze het weer zonde om, om het te verkopen. Terwijl je het allemaal op cd hebt staan. Nou, ik heb liever cd's op plaat, hoor. Het is allemaal wel leuk. Maar wat heb je als je alles dubbel hebt? <laughs> Toch? Weg met die shit, zo. zit zou je hoppé. Zet bij de ospak. Ga Gaat naar de kringloop brengen of geef het weg aan je buur of je vrienden of familie. Weg met die zou je maar. Helaas. Ik heb een kamertje, nou, ik kan er niet eens meer zitten. Ik ga ook dingen weg doen, gewoon. En wat weg kan, weg kan gooien, ga ik gaan weg. En uh, ja, ik krijg ook nog een keer, en, en ik, uh, Mijn hoofd die loopt om, weet je. Ik kijk, een opgeruimd huis is ook een opgeruimd hoofd. Snap je? Ik kijk, mijn woonkamer valt mee. Mijn slaapkamer begint ook al een beetje vol te raken. En ik denk, jezus jongens. Weet je, wat moet je met al die oude zoen? Weet je, oude Ik bedoel, ik ga alles uitzoeken wat ik dubbel heb. Of wat ik van Ik denk, ja, ik gebruik het toch nooit. Nou. En die ga ik allemaal wegdoen. Of, of uh, ja. Want, ja, spullen die je toch niet gebruikt. Zonder van de ruimte. En je kan er misschien iemand anders happy mee maken. Nou ja, ik wel hoor. Flikker weg. Het is zo, wat moet je ermee. Spullen die je niet gebruikt, moet je of weggeven of weggooien. Ik zou beter weggeven. Dat scheelt ook weer voor het milieu, natuurlijk. En nou ja, goed. Um, maar weet je wat het is? Uh, ik vind uh, heel veel winkels ook onzin dingen verkopen. Van die hebben dingetjes. Die, die snuisterijen. Wat moet je ermee? Mevrouw, die, uh, als die jarig was, daar waren we eens visite bij. Sommigen. Die gaven wel eens zo'n. Uh, bij blokhartje van die indianen met zo'n letter erbij letter A, B, C en dan kon je dat sparen wat moet je met die troep er staat er een jaar en dan doe je toch weer weg zonder van het geld geef dan een cadeaubon of, uh, of weet ik het of iets Weet je, en dan weet ze gewoon niet wat ze geven we. geef dan wat geld of, of kijk als ik jaren op ben ik vind het leuk dat mensen een cadeautje meenemen hoor maar ik bedoel, daarom heb ik liever uh, ja, de cadeautjes die ik voor mijn verjaardag gehad heb. Dat, dat vond ik wel nuttig, ja. Daar heb je wat aan. Hm? Uh, uh, ja, uh, weet je. Ik heb ook, ik, uh, ook mensen die hebben geen geld. Nou, Die hoeven niks mee te nemen, hoor. Ik vind het wel leuk als ze komt, weet je. Ik bedoel, ja, ik heb vaak mensen die ben niks, niet veel geld... Seneer je niet, maakt niet uit. Ik bedoel, ik heb er begrip voor. Uh, Waarom moet je een cadeautje meenemen? Het mag, natuurlijk, maar het hoeft niet. He? Het is ook leuk als mensen op je verjaardagsfeest komen. Je hebt ook mensen die komen op visite. Gewoon op de Bonnefoy nemen ze elke keer bloemen mee. Of iets anders. Ja, hoeft niet zo. Hoeft niet. Kijk, als je elkaar tien jaar niet gezien hebt, als je dat dan doet, ja, oké, okay, weet je. Ik doe het ook een beetje uit beleefdheid. ik snap dat allemaal wel. Maar ja, kijk, mijn moeder vond het altijd leuk als ik af en toe zo'n bloemetje had, Maar dat deed ik ook niet elke week. Maar zo, ja, een paar keer in een maand of zo. En dat is een verrassing, van hé, hey, wat ben je al oh, leuk. En mijn moeder was gek op plantjes. En uh, ja, dat vond ze prachtig. Maar vrouwtjes vond het ook leuk als ze konden wel eens een bloemetje meenemen. Maar ja, ik geef liever een plantje, want daar heb je langer plezier van. Maar ja, op een gegeven moment heb je weer te veel, wordt het te vol. Ze denkt dat nou, toch maar een bloemetje, weet je wel. Dus ja, ik heb de klok stilgezet hoor, je dat getik je niet op de achtergrond. Want dat is voor jullie ook niet leuk als je steeds eh, mij hoort eh, kwakelen, kelen, oftewel kwekkelen. Ik noem het kwakelen. Ze hebben ook een nieuwe. We hebben een woordenboek, een eigen Ridder Radio woordenboek. En daar hebben ze het woord Japen. En ik dacht dat Guus dat verzonnen had. Het opnemen van een radioprogramma. En ik nam vaak Willem de Ridder op of Guus. En daar heb ik nog steeds aardig wat opnames van. En van Nelly ten Napel heb ik ook nog opnames van. Misschien luistert Nelly wel. Hoi Nelly. En uh, ja, die had ik dan op een CD gebrand of zo. Op een sticky gezet. Die bewaar ik dan. En uh, ook mijn eigen uh, dingen. Ik neem alleen mijn eigen uh, dingen nog op. En van de anderen niet meer. Want ja, het is zoveel tijd dat erin gaat zitten. Maar ik heb nog steeds oude opnames. Uh, en die heb ik ook op archive.org gezet. Voor van Guus ook. En van, uh, ja, van Willem. Ik heb nog, vond ik pas nog een heel gesprek van mij. Met Willem. Dat had ik zeker. Twintig minuten gesprek met Willem de Ridder. Uit 2010, geloof ik. Of 2012. Maar die vond ik op archive.com. En ik god wat leuk, joh. Dat vond ik echt geinig weet je wel. Dus ja. Dus, eh... Uh, ja, hoe ik het op mijn vakantie gehad heb. Nou, ik ben eerst in Groningen geweest. Dat was in, eh... Uh, in, eh... Uh, Niekerk. En... Uh, ja, dat, daar ben ik een week geweest, van woensdag op woensdag. En uh, daarna uh, ben ik, ik nog ben in Groningen geweest en uh, ben ik bezig kijken. Ik heb lekker lekker zonnen daar in mijn blote reet op de camping, want dat mag er ook. Het is geen naakt maar je mag er naakt zonnen. Dat heb ik gewoon gedaan. Ja, iedereen doet het, bijna iedereen, niet iedereen, maar de meerderheid deed het wel. Dus ik lekker in mijn blote reet, uh, lekker in mijn, mijn blote holletje. Met mijn bolle billetjes lekker in de zon liggen bakken. Nou, <laughs> dat heb ik ook graag gedaan. En ik ben ook eh, naar de Hoornse Plas geweest, ook op een aagstrand. Alleen ja, een mooi, mooi groot eh, strand hoor. Heel, best wel groot. Ik heb nog nooit zo'n groot naagstrand gezien. Nou, het was dan niet al zee hè. Het is gewoon een, eh, ja de Hoornse is dan zeg maar een, eh, een recreatieterrein. En heb je nog een stukje. En oh ja, de groene ster in Friesland. Daar ben ik ook nog geweest. En die was heel groot. Ja, dat naakschantaar. Die was groot, dat bedoel ik. Daar ben ik ook nog geweest. En ik ben toen van de tweede uh, week dat ik uh, weg was. Bij Danny op de boot. Danny en Raymond. Ik heb een bootje gehuurd. Dan ik lekker een week hierop geweest. Ook een paar keer zelf gevaren ook. Natuurlijk wel onder begeleiding. En... Uh, ja, ik ben ook nog een leeuwaarder geweest. Ben ik net als vorig jaar. En in drachten. Hartstikke leuk. En misschien ga ik er wel wonen. Daar zit ik echt over na te denken om daar in die buurt te gaan wonen. Weet je. Het, uh, misschien, uh, ja. Ik ga wel een beetje kijken daar. Een beetje uh, in de omgeving. Ja, ik bedoel. Uh, de prijzen zijn daar qua koophuizen wel een stuk lager dan in de nage omgeving. Maar ik moet wel opschieten, want steeds meer mensen gaan uh, buiten de Randstad wonen. In dergelijke uh, ja, uh, platteland of in zo'n zo soort uh, tussengebied, weet je. Dat is tussen platteland en stad in, hoe noemen ze dat ook weer? Dat heeft ook weer een aan. En dan gaan de prijzen ook omhoog, dus ja... Ik, dus ja, daar moet je echt mee oppassen. Je hebt mensen die, die doen dan thuiswerk en die werken dan in Den Haag. En dan zitten ze ergens in, in Limburg of in Groningen. Zitten ze thuis hun werk te doen. En dan gaan ze misschien één keer in de maand hun neus zien op kantoor. En dan gaan ze, ze weer een maand lekker in hun eigen huisje. In een rustige omgeving, in een dorp of zo. En eh, ja, weet je wat is? Ik vind het veel te vol in Den Haag. We hebben al 1 miljoen inwoners. Nou, ik vind, kijk, de buurt waar ik nu woon, dat valt nog mee, hoor. Uh, overal gebeurt er wel wat. Maar waar ik nu woon, uh, ja, valt best nog wel mee. Maar ja, ik zit er één dingetje tegenaan te hikken. Ik zit nog wel ver van mijn familie af. En dat is nog een dingetje, vind ik. Dus ik ken ook, mijn Emmeloort in de buurt gaan wonen, dan zit ik een beetje op de helft. He, dan zit ik maar anderhalf uur rijden naar, naar uh, Danny. En anderhalf uur rijden naar Soetermeer, want mijn familie. Ik woon merendeels in Soetermeer, mijn broers en zo heb ik het dan over. Die wonen in Soetermeer, nou, dat van hier naar Soetermeer al twintig minuten rijden. Dus nou ja, dan is het drie uurtjes naar Friesland. Dus anderhalf uur daartussen zit. Tussen Friesland en Soetermeer. En ik zit net anderhalf uur ertussen, met beetje richting, uh, ja, zo, uh, het liefst uh, Friesland. Nou ja, Groningen wil ik niet wonen. Want, want ja, ik heb geen zin in een aardbeving. Met schade en zo. Maar als ik zo daar in die beurt kwam, en ik hoef niet zo heel ver naar, naar mijn familie. Ik ook niet zo heel ver bij, bij Danny, hè? een van mijn beste vrienden. Dan hoef ik niet uh, zo ver te rijden. Dus maar anderhalf uur heen. Of de andere kant anderhalf uur te rijden. Daar kom ik toch niet meer. <coughs> dus uh, niet dat ineens Den Haag niet meer deugt of zo. Zo, zo eng dat ben ik nou ook weer niet. Maar ik vind het niet leuk meer, weet je. Mentaliteit vind ik... Eh, ja, ik weet het niet. Het is echt veranderd hier, hoor. De laatste vijftien jaar. En zeker de laatste paar jaar. Ik voel me niet meer thuis hier. In Den Haag. Weet je, mijn buurtje hier valt wel best nog mee. Maar buiten, ja, ik weet het niet. Ik, eh, het is niet meer uit Den Haag wat ik van vroeger ken. Nou, in Scheveningen wil ik niet wonen, want... Eh, ja... Dat is ook een rotzooi, weet je wel. Niet van de mensen zelf, maar er zijn mensen die vanuit de binnenstad wonen. Die komen dan de boulevard, ja, mensen lastigvallen. vallen nou, oké, okay, de politie zit er wel bovenop, maar het is niet leuk meer daar. Boulevard, ga daar niet naartoe. Ga liever naar Kakduin, dat is lekker rustig. Ze hebben de pas opgeknapt, het is hartstikke mooi geworden. Ik ga er morgen naartoe. Want ik zou eerst vorige keer naar het strand gaan, heb ik niet gedaan. Ik was ook een beetje laat wakker. En dan denk ik: ik ja, heb geen zin om voor een uurtje op het strand te gaan liggen. Dan wil ik echt de hele dag. Dan wil ik er zijn om een uur of tien, elf. En dan ga ik op vier, vijf uur weer naar huis. Weet je. Dus en ik denk dat als ik morgen wel ga. Dan ga ik zondag mijn tuin opknappen. Dat heb ik ook nog niet gedaan. Vond ik het weer te warm, dan regende het weer, dan weer zuurstam en zo. We hebben wel de afgelopen week wel een mooi weer gehad hoor. Dan moet ik zeggen, ik ga even op de chat kijken. Ik verwaarloos de chat een beetje. Um, ja, even kijken wat de mensen schrijven. Want dat hoort er natuurlijk ook bij, want het is ook chatradio, hè. Uh, mooi wark, in de blote kont, de officiële videoclip van Mascotte. Ja, leuk. Die ga ik straks... Oh, die ken ik wel even afspelen. Of mag dat niet? Dat zijn natuurlijk... Uh... Ach, kan naar het schelen. We gaan het even luisteren, hoor. Hey. Ja, dat is... Uh... In de blote kont. Maar ja, laat maar zitten. Ik doe het vanwege de BUMA-stemra rechten, maar niet. In de blote kont, en dat heet Mooi Wark. Dat is goed bij Drenthe of zo. Maar heer, ik zeg, bij trouwerij ook. kwam bijna iedereen van de mensen die er waren. met de peper en zout zo. En ja, maar dat zijn clichés, joh. Dat is helemaal niet waar. Daar kwam André van Duin een keer mee. Met eh, die had dan ook zo'n show, zo'n rondtrekkende show. Eh, samen met, eh, hoe heet u ook weer? Koei van Gorp en nog een paar van die gasten. En dan, eh, ja, eh, hartelijk bedankt voor uw peper en zuisel. Hartelijk bedankt, hartelijk, hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt voor uw peper en zuisel. Hartelijke, hartelijke dank. En zo gaat het allemaal door, weet je wel. Het is allemaal niet waar, joh. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand de peper en zuister voor zijn trouwen kreeg. Dat zijn clichés, dat moet je niet geloven. Net als je collega's op je werk, ze liggen alles aan elkaar. De meeste. Daarom ga ik ook niet meer bij zo'n groepje zitten, weet je. Want uh, het gaat altijd maar over problemen. Het is altijd negatief, vaak. Ik denk, zo, doe toch op toch te zitten bij jongens die wel gezellige verhalen hebben. Dan gaat het niet over het werk, dan gaat het over... Leuke anekdotes, privébelevenissen of ze hebben iets leuks op de vakantie meegemaakt. Kijk, dat vind ik veel leuker dan het geouder over de chef en even die en dan hop, hou op. Ja, lekker gezellig, want daar heb je je pauze voor. Even rust, even niet aan het werk denken. Daar heb je ook vakantie voor. Even geen, geen uh, daagse beslommeringen, maar gewoon lekker gezellig ontspannen. Dus, oké, okay. ja, ja, klinkt prima, zegt Starman. Oh die bliepjes waren dat zo. En ja, ja, ja, ja. de eerste chat, zegt het, Vandaag ging inderdaad helemaal goed, zegt het, maar als je er gewoon aan bent, dan krijg je niet de verwarring vorige week. Nou, maar ik heb al tijd met chat als eerste al. Maar die chat had ik al aangezet voordat ik ging uitzenden. Die heb ik op mijn telefoon zitten. Maar ik doe het nooit op een apparaat. Dat, dat, dat is niks. Want dan krijg je weer eens dus op ongeluk. De uitzending weggeklikt. Ja. Ik heb ook een keer, keer gehad vergeten op te nemen. Ja, dat moet wel op dat ene software dat ding. Want ja, als je dat, dat niet doet, dan neemt hij niks op. Hij zendt dan wel uit, gelukkig. Maar... Dat toch Soms heb ik wel eens uitzendingen van mezelf..... Dat ik denk ik. Ah, best wel leuk. Ik luister het wel eens terug. En de ene keer denk ik. nou. Nou. En de andere keer denk ik. ah, oh, leuk, weet je. Het is ook maar net. de reacties op de chat en zo. En Tom gaat slapen. Ik ga weer wel terug. En tot later. Nou, wel terug, Tom. Fijne nacht, Tom, zeg maar, Scotty. Ja. Da, ta -da ta. -da -da. Uh, ik ben ook verhuisd naar Plotteland Huizen, hier veel goedkoper, ja, als in Zeeland, ja inderdaad. Erik. Maar ik, ik vind Zeeland, uh, uh, ja ik weet het is een mooie provincie, maar ik vind, uh, ja, ik vind Friesland toch mooier. Weet je. Elke provincie heeft zo zijn, zijn mooie dingen natuurlijk wel, want Limburg is ook heel mooi. En, en uh, Gelderland. Met al die. Uh, met de Veluwe en zo. Elke provincie heeft zijn. karakteristieke schoonheid, zeg maar. Maar ik, ik. Ja, ik vind Zeeland wel leuk. Maar om maar te wonen. Nee, ik weet het niet. Ik vind het te, te kaal daar. Te... Kijk, Friesland is ook dun bevolkt. Maar toch, ja. Het heeft een andere uitstraling, weet je. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. Maar. Ja, het heeft gewoon wat, weet je, al dat water. En dan heb je al die dorp, zo. En ja, het is toch anders, weet je. Ik kan het even niet, uh, het gevoel, beschrijven. Maar ik, ik vind het heerlijk daar zijn. Ja, ik was vroeger niet vaak in Friesland geweest. Maar sinds dat ik... Ja, ik ben de eerste keer dat ik echt al in Friesland op vakantie was, was in 1995. En uh, nou ja, bij Danny dan ben ik natuurlijk sinds 2020... Elk jaar eh, eh, nou, ongeveer een week, eh, iets korter soms, maar dit keer was ik echt een volle week. En vanaf volgend jaar, dan wil ik twee weken. Ja, dan ga ik niet naar die camping, maar dan ga ik lekker twee volle weken op de boot. Ja, En ik ken eh, eh, Danny en Raymond natuurlijk, dus dat is toch eh, wel meer vertrouwd, zijn mensen een beetje goed ken. Nou ja, beetje, ik ken ze gewoon eh, al een tijdje, dus. En die ken ik ook alweer eh, nou, ook al 16 jaar of zo. Ja, dat denk ik, ken ik al heel lang. Van de kroeg. Waar ja, die werkt, de kroega. Maar goed, um, ik ga eventjes, uh, ik heb hier twee blikjes bier, anders moet ik naar de koelkast lopen, twee keer. Dus ik ga ik hem even open. En... Zo. Even op de chat kijken. Uh, Sunset zegt dat was vroeger een peper- en geven als mensen gingen trouwen. Vries zijn vrij en zeven zijn stijf. Um, er zit al wat in, ja. Dat is allemaal, zegt Sunset. <laughs> en hij als zegt hahaha. En Dirk zegt niet iedereen, Els. En Els zegt, ik ken de iemand die spaarde, pijpen en zout stellen. Dat kan. Zoveel mogelijk, zegt Zun En Els zegt, nee natuurlijk, niet iedereen, Dirk. Nou, de zeven die ik ken, zijn er niet veel. Maar best wel aardige mensen, ja. Alleen ze zijn een tikkeltje serieus. Een tikkeltje conservatief misschien, een beetje christelijk. Maar ja, die heb je in Friesland ook, christelijke mensen. Alleen ja, daar, ja, de mensen, ik, ik heb wel prettige ervaringen met die mensen daar. Ja, ze zijn behulpzaam, ze zijn sociaal. Alleen, je moet een Fries niet in de maling nemen, want dan heb je een probleem. Niet dat ze gaan op je bek slaan of zo. dat niet. Maar dan kijken ze je een poosje niet aan hoor, denk ik. Want die pikken niet gehouden. Uh, kijk maar naar die protestvriezen toen. Nou, die, uh, die accepteren het niet hoor. Als er een cultuur komt, dan, uh, dan heb je het gedaan. Maar ze hebben gelijk, natuurlijk. Je moet gewoon met je takken van de andermans cultuur afblijven. Ja, dat ging dan over die soort Pieten toestanden en zo. Maar ja, om, om nou de boete vast te uh, zetten. Denk ik, ja, oké, okay, zolang je mensen niet. Uh, geen geweld. Uh, ja, denk, dat moet je natuurlijk ook niet doen. Maar eh, ja, ik kan wel begrijpen dat mensen boos worden ja, als je aan de tradities komt. En eh, als je dat in het buitenland doet en je gaat daar wonen en je zegt ja, jullie mogen dat en dat niet meer. Dan zeggen ze, geef al lekker terug naar Holland, eikel. <laughs> kaaskop, wat doe je dan? Dan hebben ze nog gelijk ook. Ja toch, nou, als wij het zeggen zijn we racistisch. Als, waar je het als het andersom is, Oh, dan ben je ineens een racist. En dat zeggen die mensen niet, maar die, uh, die deugneuzen, zeg maar. En die deugneuzen, die zijn vervelend, die mensen. Verschrikkelijk. Ja, die, en dat doen ze niet, niet omdat ze zelf medemenselijk zijn voor anderen, maar om te laten zien, kijk eens hoe braaf ik ben, terwijl ze in het donker de kartjes knijpen. Ja, zo ken ik het ook. Moet ik altijd denken aan die gereformeerde kerken en zo. En ook allemaal zo heilig doen, een schijnheilig. Maar ondertussen doen ze dingen die de dagelijk niet. Ik eh, bedoel, ja, het gebeurt ook. En dat gebeurt natuurlijk elke cultuur, natuurlijk. We gaan, jong. bedoel, maar bedoel, maar een paar voorbeelden <lacht> voor te stellen. Maar goed, een koekoeksklok. Oh, ik wil de koekoeksklok terug in de air. Zegt Danny. Ja, de koekoeksklok. Ja, ik ken hem natuurlijk wel aanzetten. Ik ken wel Nou ja, we zullen eens even kijken. De koekoeksklok. Koekoek, koekoek, koekoek, koekoek, koekoek. De koekoeksklok. Nou, dan gaan we eens even kijken. De koekoeksklok. Nou hoor je hem wel op de achtergrond, Danny. Kijk, ik heb hem maar gelijk een half uur vooruit gezet want dat stond natuurlijk stil. Kijk, daar hoor je hem. En dat komt omdat ik de condensatormicrofoon heb aangesloten. Dat heb ik ook alweer een jaar geleden, maar het doet het echt heel goed. Ja. De koekoeksklok, heerlijk. Heb er van de week een ontmoet van Silence Warriors. Silence Warriors is dat... Uh... Koekoek voor president, zeg Els. Boerkoekoek zeker. Ja, die is al jaren dood. Ja, ik ben al wel met het Tros-programma, was dat niet Tros Actua? Dat Boerkoekoek zijn ponies verwaarloosd. Omdat hij natuurlijk druk had met het Tweede Kamerwerk. En toen werd hij geïnterviewd en dus begon die, die reporter te slaan. Want die geeft me een stok naar buiten ofzo. En dan was hij boos, jongen, toen was hij ineens als zijn stemming kwijt. Ging niemand meer op hem stemming. Toen heeft hij nog de rechtse partij opgericht. De rechtse partij. Nou. En uh, dat is ook niks geworden. Want uh, ja, ik denk, ja, maar daar zit de stemming niet op. Maar hij was vroeger best wel redelijk populair onder de boeren. hoor. Maar ja. Uh, en dat slaat hij ineens... Uh, En dat staat op half twaalf. Hoe ken hij nou twaalf uur, elf sla uur slaan? Hmm. Dat is een beetje in de war. Maar goed, <laughs> hij tikt weer lekker gezellig. Dus uh, ja, het geeft een huiselijk sfeer, dat tikken. Even ervoor. Nou, is dus mijn telefoon even kijken. Het ziet, oh, hij is nog onder. Ja, de koekoek. <laughs> Uh, het is echt live nu, want het is nu bijna half twaalf. Maar goed, ik denk dat hij uh, nou, sloeg elf keer van over. Maar goed, uh, als de koekoesklok slaat op ons, <laughs> zegt Dirk. Ja, en ik geef hem wel eens uh, zaad, hè. Dan uh, geef hem, kom ik met een zakje vogelzaad, leg ik op mijn hand en dan wacht ik tot het twaalf uh, uur is. Dus dan kan hij vijf keer een kruimeltje pakken. En op een gegeven moment ging die groeien, pasten ze er niet meer in de koekenslok. Nou, toen lag mijn koekenslok in huis uit elkaar. En die vogel, die, zat, die, zat, die ging ineens op de grond zitten. En die keek me aan van, waar is mijn huisje? Ze zei, ja, sorry, je wordt nou een beetje een grote kip. Jij gaat in de tuin in een hok. Nou, dan heb ik heb maar een nieuwe koekenslok gekomen. <lacht> <lacht> ah. Ja, mijn fantasie gaat op weg in lopen. <lacht> een kip en een koekoeksklok. Ja. Nou, even lekker vetmesting. En ja. Nee, jongens. Ja. <lacht> ik zie jullie allemaal lachen. Zoals buigen dicht doen. Want we van de binnenkant van mijn ogen bekijken. En dan ziet Basje, die ziet dan al die koekoeksklokken. Uit elkaar barst en dan komt er een grote kip uit. En ik begin nog eieren te leggen, ook nog. Maar wel gratis eieren, natuurlijk. Ja, toch? Nou, sinds dat kan er in ieder geval ook om lachen. <laughs> en dus, zegt Gypsy Star. Toen zei hij geen koekoek meer, maar kloekloek. -kloek. <laughs> ja. Ja. ja. Nou, dat was een leuk filmpje, Jipsi, met dat zwembadje. Dat was leuk, met die foto's. Nou, dat duurt wel lang voor dat zo'n bad vol is, hoor, met zo'n thuislang. Ja. Nou, dan gaat daar hoeveel liter water in. Ik weet niet hoeveel liter water in dat ding gaat. Als die 3,5 meter diep is, breed is, dan gaat daar best wel veel in. dus dat vorige keer een kleiner badje, hè, vorige keer. Ja, hele grote. Ja... Mijn broer die, die heeft zo'n bad gekocht. Die zit tot aan je middel zo hoog. Nou, die ding is echt de hele dag aan het vullen. Dan moet hij <laughs> zo'n school zo, gewoon die kraan openzetten. Dan heb hij van die soort chlortabletten, tabletten, weet ik veel, om het zuiver te houden, om het schoon te houden. En uh, 4000 liter, joh, dat was een flinke rekening. Uh, 4000 liter, hey. kanonnen. Maar ja, je ziet dat een mens per jaar verbruikt. Dus het is wel meer hoor dan vierduizend. 400, maar ja, je doucht wel eens. Maar ja, tegenwoordig die douchegroepen zijn een stuk zuiniger... en je water verbruikt dan vroeger. En ja, en als jij elke dag doucht... en je doet het vijf minuten... En ja... ja, kijk... Euh, ja, dan is het nog wel te doen. Maar als jij een kwartier eronder staat... of een half uur en je doet het elke dag aardig in de centjes lopen. En als je niet zoveel hebt... Oh, dan wordt het heel lastig. Dus het water worden, schijnt ook duurder te worden, heb ik gehoord. Dus ja. En ik geef mijn planten niet zoveel water meer als vroeger. Ik ben daar ook een beetje... Want ja, als ik zie dat de planten slecht gaan worden buiten... geef ze toch wel water. En ik giet Want je verspeelt zoveel water met een tuinslang... En als je dat gaat, kijk je moet dan wel 50 keer op en neer lopen. Maar ik bedoel, het is. Uh, ja, je maakt dingen nat die niet nat hoeven met een stuinslang. En als je het met een gieter doet, dan krijgt die plant. Planten, de planten bij die hoeven geen water, die kunnen veel langer zonder water dan anderen. Nou, dan pak je die die het zwakste zijn. En, uh, ja, planten die dus veel water nodig hebben, die geven je dan water. En de rest pas, euh, euh, ja, euh, zijn zeg maar een keer in de week in plaats van euh, om de dag of zo. Kijk, en als het normaal weer is, hoef ik natuurlijk met tuin niet te sproeien of, of wat dan ook. Dat hoeft dan niet. Maar als het heel lang droog is, dan wil ik nog wel eens met de gitaar rond te wandelen. Zullen de buren denken, man, je hebt een tuinslang. Maar ik denk, nou, ik denk dat dat toch zuiniger met water is zonder tuinslang met een gitaar van 10 liter. Of 5 liter, wat is het. Vijf, liter geloof ik. Nou, dan, eh, dan met zijn tuinslang, weet je. Want je bent toch geneigd langer door te gaan. Nou, het hoeft niet zo heel zijknaald, joh. En je moet het doen eh, een uur voor zonsondergang. want dan verdampt het niet zo snel. Nou, ooit in de zon doen, want je planten die verbranden ook, hè. Als het ware, want ja, het, het, natuurlijk brandt het niet letterlijk, maar... Druppels werken natuurlijk als een vergrootglas. En dan worden die bladeren geel, dat noemen ze verbranden. Zo noemen ze dat dan. Ja, dan is zonde van je plant. Namelijk nou, mijn plant hier, die, die, die, die, die, die, uh, hoe heet al die? Die, uh, hoe heet het, die plant die ik in de kamer heb staan. Die zat ook op apengapen. Toen ik op vakantie was en dat kon ik op de webcam zien ook heb ik mijn schoonzus gebouwd voor joh, wil je met plantjes water eh, geven. Want, want die ene, die, gaat, eh, die hangt op apengapen. Nou, nou, dat was goed, dat hebben ze toen de andere dag gedaan. Maar nou, je zag hem echt opknoppen en hij is nou eh, best wel groot geworden. Want ik heb hem een half jaar geleden gekocht of zo. Maar hij is al bijna twee keer zo groot. Hopelijk maar niet dat hij te groot wordt tot het plafond. Want daar vind ik ook weer niks. Hm. Mm gaan we even een fotootje doorsturen daarvan. Dan stuur ik hem even naar Jipsy Star. En dan mag die hem op de chat zetten. Want ik... Uh ja, dat is weer een andere telefoon die ik nu gebruik. Dan maken we een foto van die plant. Even kijken hoor. Nee, dan moet ik met een flitser doen hè. Met een flitser. Even kijken. Drukken we even op... Uh uh, foto toestel foto camera juist. Flitsen aan deze ja even inzoomen kijk zo ziet die plant eruit even een beetje uitzoomen zo kijk hij moet wel ietsje groter hè nou kom op phosphodory niet een portret. Het is een fotolul. Ja, dat ben ik zelf. <lacht> oh, oh, oh, wat onmogelijk rodding is dat zeg. Ik heb er geen geduld voor. Sorry. Zal ik zal nooit een goede fotograaf worden. Ja, nou is hij goed. En dan doe ik even. Kijk. Haha, ja. het is gelukt. Ik eventjes... Naar de. Hoe heet dat ding? zo ook een weer. De Marielle. Naar Jipsystaardus. En dan stuur ik daar. Mijn tuinplant. Mijn nee, nee, kamerplant. En, en als je wil, lieve Marielle, schatje van me. Dan mag je die van mij op Discord plaatsen. Goed? Oké. Okay, nou, dan zien jullie straks. Hoe mijn plant eruit ziet. Dus. Ja. ja, eens even kijken op de chat nog een keer. want anders, eh... Ja, mooi zwembadje, ja. Ik zie hem. Zo, die, die, die is behoorlijk eh, vol he. En dan zo nog eentje, maar een badje was maar 3,5 euro. Oh, dat was die van Starman. Ja, die is wel een stuk kleiner, hè. Uh... Kijk hoor. Dus toen zei hij: Koekoek meer, maar kloekloek. Ja, lekker hoor, dat zwembad. Het zijn 4000 liter, Jaap. Hier begonnen om drie uur te vullen en was pas rond 11 uur klaar. Oh, Dirk die zegt 70.000 liter per jaar verbruik ik. Met een gieter is zeker zuiniger, zegt Els. Dan laat Starmen zijn kinderbadje zien. Van maar 3,5 uur, maar hij kan er wel in zitten. En Els is een geinig badje, Bobby. Ja. <laughs> uh, en die, die star die laat de foto zien als een behoorlijk bad, zeg. Zo. Dan gewoon je nog even een klein stukje zwemmen. En mijn plant staat erop, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Die van mij 50 euro. Ook dat, 3,50. Nou, dat is mijn plant in de kamer. Dus wat jullie nu op de Discord ziet... Dankjewel eh, voor het plaatsen, lieve Jipsy Star. Ja. En daarachter wat je ziet. Dat is mijn slaapkamer. Wat vroeger de achterkamer was, zeg maar. Ja. Bijlaag gezien. Oh ja. Ja, dat had ik toch al gezien. Ik ja, kan gewoon rondjes zwemmen. Ja, ja, dat scheelt ook dat je niet zo groot bent, hè. Dat scheelt ook natuurlijk. Kijk, ik ben een lange, een lange slungel van, van 1,85. <laughs> Eén keer de vlinderslag en ik zit met mijn hoofd tegen de rand dan Maar ja, het is natuurlijk wel een leuk badje hoor. Daar kan je nog wel met z'n vier twee eh, drie, drie leuke meiden of zo. Ja, en dan ik ertussen. En dan lekker badderen met de voetjes. Blup, blup, blup, blup, blup. Ja, ja, ja. Marius, maar echt zwemmen lukt ook niet echt in dat bad. is net ietsjes te ondiep. Ja, dat uh, kijk, Ik denk als je erin zit, dat je net met je schouders tegen die rand aankomt. Dat je net met je schouders boven water zit, denk ik. Maar uh, ja, die jacuzzi's. Uh, ik heb wel eens in een jacuzzi gezeten. En die is denk ik ongeveer net zo groot als ik zo naar dat badje kijk. Ongeveer dezelfde grootte dacht ik, als het goed is. Nou dan is iedereen tegelijk aan het type, zie ik. <laughs> Mooie plant, Jaap. Ja, mooi hoor. Je hebt dezelfde vloer als mij, Jaap, zegt Dirk. Ah, die zat er al in toen we het huis in, in, in, ging wonen. Toen zat die vloer er al in. Die heeft zich zegt, ja Marius, maar echt zwemmen Oh nee, die had ik al gelezen. Als ik erin zit, om het, komt het water tot mijn nek, zo... Ik heb een bubbelbot, lekker peur. Nou, weet je, ik heb ook een bubbelbot. Dan doe ik gewoon een goudsteen vol en dan pak ik een rietje en dan blaas ik erin. In de lucht heb ik ook een bubbeltjesbot, alleen ja, ik kan er niet veel mee. Want ik pas niet in de goudsteen. <lacht> 38 graden, ik ga zo even bubbelen nog. Dus je hebt een bubbeltjesbod. dus, in... Oh, dan kom ik wel een keer bij jou langs straks in de bubbeltjesbad zitten. Heerlijk is dat hoor. Ik heb er eens een paar keer in gezeten. <Klacht> Lekker was, zo'n bubbeltjesbot. Zo, zo gooi je bijna in slaap, joh, echt. <lacht> Lekker in dat bubbeltjesbod. Ja. En als scotten... Oh, is er is ook wel wat om... In? En als die moet erom lachen. <lacht> ja, Stond erbij in de ernaar. Even een slokje bier nemen. Ja, jongens. En wijs <tie> <tie> Bubbel ze zegt Els, Al ja, ja. alleen zegt starmen. Ja, we zijn er nog steeds hoor, starmen. En, en, en starmen die heeft al voor de zoveelste keer... ...zijn uh, naam van zijn uh, Facebook veranderd. Ik denk, wie is dat nou? En toen dacht ik, oh, dat is Bob natuurlijk. Bob, Bob, Bob, Bob, Bob. Ja, natuurlijk. De ene keer is hij uh, Jules Deelder. De andere keer is hij uh, die, die. En dan is hij weer een, een alien. <lacht> dan is het een draak. <lacht> dan weer een stormen. Ja, ja. <lacht> Ja, maar ja, maakt niet uit, hoe moet toch kunnen. Heel even je verplaatsen in een andere persoon. Ja, dat lekker eh, erop los fantaseren. Ja, toch? Doen we allemaal wel eens. Ja, kijk, als je erin gaat geloven dat je het echt bent, dan is er wat aan de hand. Dan, dan is er wat ja. aan de hand. Ik ben Napoleon, ja. Ja, dat eh, is niet zo natuurlijk, maar... Stel dat ik dat echt gaat geloven, dan eh, gaat het niet goed met me, denk ik. Maar ja, zolang je er zelf gaan los van hebt en anderen daar ook gaan los van hebben, dan maakt het allemaal geen eh, flikker uit. Zullen we maar even zo zeggen. Toch? Zo. Nou ja, zondag krijg ik weer mijn, van het nieuwe seizoen mijn weer. Oh ja, sorry. Mijn eerste basgitaarles voor dit seizoen. En ik krijg een nieuwe leraar. Die andere die gaat wat anders doen. Dus, uh, oh, dan komen er foto's van Gypsy Star op de chat. In haar sexy badpak. En, eh. Uh, ja, studenten hebben feest. Het is dus genoeg herrie. Kan een bubbelwald wel aanzetten? <laughs> ja. Wim kan. Ik stond er bij erbij kijken naar. En die komt vast van ik ja dat dacht ik al. Kijk, de p daar weer. Met een selfie vanaf, uh, vanaf de zwembad. Zal ik dat zwembad nog groter heb. Zoals je die foto ziet, het, het geeft net de suggestie alsof, die, alsof het uh, een meter of twaalf uh, ver is. <laughs> Als het een wedstrijdbad is, weet je wel. Als je zo naar achtergrond ziet, dat geeft net de suggestie alsof het een heel groot bad is. Wel oh, leuk hoor nou, Zo'n ding zou ook wel in mijn thuis, uh, tuin wel kunnen passen. Ja, het, het kan. Ja, het zou wel kunnen ja. Dus, uh, Maar ja, weet je wat het bij mij is? Als ik zo'n ding kook, dan gebruik ik hem twee keer. En dan ligt hij ook na tien jaar nog steeds in, in de schuur of in de kast. En dan vind ik zo'n zonde joh. Ik weet hoe ik ben en dan vind ik het nog leuk in het begin... De eerste twee jaar of zo. En daarna gebeurt er ook niks met mij. Joh. Dus nou, ja, ik koop niet met zo gauw eh, bepaalde dingen. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk. Dus, eh. Ja, jongens. Al een week lang gewerkt. Ja, ik ben nou bakken aan het legen. Dus eh, ik hoef verder niks te doen, alleen bakken legen. Nou, dat doe ik dan de hele dag, hè. Grote en kleine bakken op van straat dan. Hè. En soms zitten ze echt overvol. En ik van die handschoenen al. En uh, ja, dan heb je van die mensen die blikjes eruit. En pleuren ze alles eruit. Die zak die gaat dan imploderen, als het ware. En dan moet ik Dan, nou, dan denk ik, jongens, jongens, nou, ik gaan, we niet, gaan we netjes terug. Ik bedoel, uh, ik hoef niet op te ruimen. Ik doe het soms wel hoor, dus ik een paar bierflesjes op de grond leg en dan ga ik ze in die zak. Als ik toch al bezig ben, dan ga ik ze er gewoon bij, want dan moet ze toch afvoeren, Dus dan uh, ik denk ik, nou ja, dat vind ik ook geen gezicht. Dan dus heb je een tramhalte, staan er twee bierflesjes op de, op de bankie. Ik neem ze gewoon mee, die ga ik gewoon in, in die zak. Die ga ik weg. Ook de statiegeld ik alles weg, want we mogen ze ook niet meenemen. Dat, want mensen gaan dan... Uh, uh, meer tijd besteden aan uh, lege flesjes en blikjes zoeken dan aan het werk zelf. Nou, dat mag bij ons niet. En ik doe het ook niet. Ik heb wel wat ik zelf koop, dan natuurlijk thuis, weet je. Als ik bier koop, dan die blikjes. Die breng ik dan wel naar de Albert Heijn. Of naar de Jumbo of naar de Plus. En dus uh, ja, die, die ga ik dan gewoon inleveren. Maar ik ga niet speciaal opzoeken. Ik heb een salaris, zo. Ik heb toch niet nodig, joh. Kijk, ik vind het niet erg als die mensen... uit die bakken halen. Maar dan houden we het een beetje netjes. Ik ga niet de halve prullenbak leeg gooien... en de rest gewoon op straat laten. Er zijn dus enkele wel, hoor. Die het netjes terug doen. Maar daar er zijn daarbij Die zoeken blikjes en flesjes... en dan gooien ze alles op straat. En ik denk, ja, jongens... wat is dit nou? Dan kom je... Uh, heb je zo'n ding gelegd? Nou, dan kom je smiddags en hebben ze het al werk aan Dan kun je het weer opruimen. Maar goed, dit is <lacht> dat is mijn vak. Het wordt erbij. Schijnbaar. En over twee jaar kan ik toch lekker stoppen. Dan hoef ik niet meer te werken. Maar ja, ik ga me wel bezig Het is niet zo dat ik eh, de hele dag op mijn bed blijf liggen. Of eh, weet ik het. Ik, ik wil wel structuren in mijn dag hebben. Gewoon een vaste patroon. Elke dag een vaste patroon. Op tijd eten, op tijd slapen, op tijd rust. En in plaats van werken ga ik gewoon wel werken. Maar ja, ik moet toch uh, een, een deel van mijn huishouden doen. Dat wordt wel één keer in de week gedaan door de WMO. Heet dat zo? WMO? Geloof het wel. Omdat we 2,5 uur per week schoon En de rest, wat ik kan, moet ik zelf doen. Vind ik ook niet erg, ik wat te doen. Nou, in mijn tuin heb ik zat weggekomen. Ja, hobby's, ja. Weet je, ik, uh, ja, ik mis alleen mijn vrouw uh, nog steeds natuurlijk. Ik heb geen aanspraken, dat vind ik wel jammer, weet je. Maar ja, het is niet anders. Maar ik heb geen zin in een relatie, nee, dat wil ik niet meer. Ik vind het mooi geweest. Zou ik zou dat zo terugnemen, hoor, dat gaat niet om. Om nou weer een nieuwe vriendin te nemen. Ik heb er geen trek meer in, joh. Dit is leuk als je jong bent, maar. Ik ben 65, Nee, Dat uh, gaat niks worden. Er gaat niks worden. Ik vind het wel heel wat op, omdat uh, Ingrid het nog uh, 26 jaar met mij volgehouden. <lacht> ja, dat vind ik wel heel wat. Want zo makkelijk ben ik niet altijd, hoor. Dat zeg ik heel eerlijk. Maar ja, een vriendinnetje, ja. Ja, om mee op vakantie te gaan of uit eten of, of, of. naar nou, de film. Dat zou ik wel leuk vinden, maar ik hoef geen liefdesrelatie meer. Geen seks of zo, pleur op. Ik heb geen zin meer in. Ik denk toch wel niet veel. Maar <laughs> nee, ik heb daar helemaal geen zin meer in, joh. Weet je, ik bedoel, van die verplichtingen en zo. Kijk. Als mijn vrouw toen nog was geweest en ze had honderd geworden, dan. Uh, dat had ik het liefst gehad, natuurlijk. Het minste ontzettend. Maar een, met een andere vrouw. ik weet het niet. ze blijft toch in je hoofd zitten? Uh, ja. Zwanen ook, hè. Die zwanen zijn ten eerste heel trouw. En zwanen, als ze eenmaal een partner verliezen, dan, ze zoeken geen nieuwe meer. Ze blijven die ene trouw en ik, daarom wil ik ook niet meer een relatie vriendschap goed, oké, okay, prima ik wil zelfs nog op vakantie ook met die meid maar trouwen samenwonen, nee dat uh, ik vind uh, ja, die twintig jaar die ik dan nog heb, vijftien, twintig jaar of misschien hoop ik weer al langer nee, daar heb ik geen zin in maar uh, ik zou wel open voor een vriendschap maar ben niet voor een uh, liefdesrelatie. Ja. Ik zeg nooit, nooit natuurlijk. Want je weet het niet natuurlijk. Maar ik ben er niet echt voor. Uh, nee, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Eerlijk gezegd. Maar goed genoeg hierover. Ik wil wel een beetje. Ja. Ik vind het een beetje gevoelig onderwerp. Maar goed. Dan ga ik straks weer vol schieten. Daar heb ik geen zin in. Nou, ik ben. Weet je. Mascotte, ik ben eh, niet moeilijk. Ik vind het ook niet als een moeilijke jaap. Ja, wij natuurlijk... Kijk, ik had ook wel eens ruzie met Arthur. Nou ja, ruzie. Het is meer bekvechten, laat ik het zo zeggen. Maar het was niet elke dag of zo. Toen dus hebben we wel eens woorden gehad, maar dat hoort erbij. Ik bedoel, Maar dat zat ook wel eens een beetje mot. Maar het was niet zo dat het een groot probleem was of zo, weet je. Mijn vader, die kon... Eh, mijn moeder kon wel eens lang boos blijven, maar mijn vader die was na een uur alweer vergeten. En uh, mijn moeder die kon soms wel een hele avond boos zijn hoor. Maar mijn vader niet, hij was na een uur, dan wou hij een knuffel geven om het goed te maken. En dan trok ze zich weg zo, haar uh, weg. <lacht> en pas uren later dan begon ze een klein beetje weer bij te komen. Maar uh, ik, uh, ik kan ook wel lang boos blijven. Maar daar heb ik wel de hele dag last van, want daar heb ik hoofdpijn. Dat heb ik één keer gedaan met een collega, jaren terug. Bij Defensie was dat, dan was ik zo boos. Ik heb de hele dag niet tegen hem gesproken. Maar ik had wel s'avonds hoofdpijn toen ik thuis kwam, de hele avond. Echt. Want het ging hem zo irriteren, en dat was ook mijn bedoeling, om niks te zeggen. Nou, maar ik had wel hoofdpijn s'avonds, dus ik had mezelf er eigenlijk mee, maar goed. Maar ik kan ook niet echt heel lang boos blijven hoor. Ik bedoel, anders zou een relatie niet lang geduurd hebben. Dus, uh... maar ja, we konden niet buiten elkaar ook, weet je. Dat is toch een goed teken. Ja, maar ik ben op zich wel meegaan type. Ik pas me wel best wel redelijk makkelijk aan. En uh, ja, ik heb ook wel eens mijn lijf gered door rustig te blijven. Anders heb eh, ik problemen gehad. En een groep mensen dat ik denk, oh jee, die schoppen me straks het ziekenhuis in. En door rustig te blijven, werd dus ook eh, rustig. En eh, ook al ha had ik gelijk, ik zei, sorry, zei ik dan wezen, en dan was het goed. En dan ging ik gauw, uh, gauw weg, ik ging wegwezen hier. Zo weer heel lang geleden hoor. Dan heb ik door rustig te blijven, mijn lijf gered, dat was ik misschien. ...mijn een gebroken kaak in het ziekenhuis gelegen of zo. Daar heb je helemaal geen zin in. Dat is het ook, Dirk. Boos zijn is een nutteloze emotie. Maar het lucht wel op. Als je even boos bent, dan je dat gaat opkroppen. En dan word je weer patiënt, Dat is ook niet goed. Je moet er af en toe. Oh, al Ga je maar naar buiten. En je gaat even hard schreeuwen. En dan ben je weer rustig. Dan ga je naar binnen. Dan ben je even je boosheid kwijt. Tenminste. Je, je, je, je energie kwijt, zeg maar. Dus uh, ja, je moet af en toe wel eens, als je boos bent en je wil niet je partner voor schelden, dan ga je naar buiten. En dan roep je heel hard. Ja. Zo, hè, dat is eruit. Stoom afblazen, inderdaad. Ja, ja, ja. God, wat een Oh nee, nog niet vloek, hè? Ja, goed, geef niks. Uh, Jezus is zo stokuit, dat hoort hij toch niet, meer. Dus <laughs> hij is zo duiv als een kwartel. Oh, oh, oh. Ziet zo'n dan krassen, al ben je nog duiv ook? Oh. Na 2000 jaar, al oh, erg ben ik, wat ben ik toch erg? Hè? Nou, ik kan mij het volhouden. Dat is ook maar een mens. Wat nou, zoon van God. Als hij de zoon van God is, ben ik Napoleon. De pleur op, dat hebben we de Romeinse kerk van gemaakt. Toen. Jezus was een, een bijzonder mens, maar niet de zoon van God. Nee, dat zijn fabeltjes. Dat heeft Rome bedacht. Ja, en hebben al die verhalen die in de Bijbel stonden, zo gemanipuleerd, tenminste, weggelaten dingen dat er alleen maar dingen stonden die, die hun belgevallig waren. Nou, dat is dan de Bijbel. Maar in wijze is de Bijbel vier keer zo dik. Want ze hebben heel veel dingen weggelaten. En dan zijn ze ook achtergekomen. De mensen zijn natuurlijk ook niet achterlijk. Maar Jezus was gewoon een normaal... wel ja, wat was het? Het was een prediker, Meer was het niet. En uh, als misschien een bijzonder persoon. Oké, okay, geloof ik ook. Maar zo van God, joh. Ik geloof er geen bal van. Maar goed, als mensen dat geloven moeten ze het lekker, lekker zelf weten. Dus uh, ik heb er geen probleem mee. Alleen ze moeten me niet mee, mee lastigvallen elke keer, weet je. Je hebt mensen die doen dat, hè. En uh, ze ja, ja, ik vind het allemaal prima. Maar, uh, ik ben niet anti. Ik ben ook niet anti-religieus, maar ik heb er niet veel mee. Ik vind het wel interessant, sommige dingen, maar... Ik, heb, ik doe daar niet veel mee. Dus, uh, ik vind het allemaal best. Ik, ik uh, ga me be, liever mijn voeten op de grond, laat ik het zo zeggen. Nuchter blijven. En kritisch. Je mag best kritisch zijn, weet je. Wetenschap ook. Het is niet altijd waar wat de wetenschap zegt. Die herzien ja. Ja, ze ook wel eens dingen dat ze zeggen: nee, eigenlijk klopte het niet. Vroeger, dat ze met adem laten, dat ze dan. Uh, nou, dat jullie dus ook gaan uh, helemaal niet schieten. Nog slecht voor je ook. Plus dat je een infectie kon krijgen, want vroeger werd niks schoongemaakt. Ja, met water en een vieze doek, die, die bij andere patiënten gebruikt is of zo. Ja, totdat tot, uh, mensen achterkwamen dat ze met hygiëne veel verder kwamen. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook weer een, een dingetje. We hebben ik nou weer mijn telefoon liggen met de chat? Oh ja, zo, even kijken. Oh jongens, dus, uh, jongens en meisjes, het is al bijna twaalf uur. Ja, dat klopt inderdaad, uh, Dred. Ik heb het boek van Enoch gekocht, het boek Enoch bij Bolkom. Er staan dingen die, die uh, ja dat klopt, het staat van Enoch ook in de Ethiopische Bijbel. Nou, ja, klopt, is helemaal waar wat je zegt. Toen ben ik eens gaan zoeken ik denk, hé, hey, van nog waar we een boek kopen. En die heb ik pas hoor. Ik hem, eh, net de eerste maandag dat ik, eh, eh, voordat ik eh, thuis kwam, van, nee, voordat ik op vakantie ging. lag hij ineens in de bus. Ik had hem vrijdag besteld en maandag lag hij al in de bus. En ik denk zo, oké, okay. het Ethiopische christendom lijkt ook op de oude vorm van christendom te zijn. Die niet meer hebben gedaan aan de latere veranderingen. Ja, nou dat is dan de authentieke christendom, zeg maar. En Dennis zegt bedankt, Jaap. Een fijn uh, dag allemaal. Kus, kus, kus. Fijne nacht verder, zegt Starmen. Oké, okay. en toen was het twaalf uur wezen. Ja, de klok die luidt nog even door. Maar het kan even duren. Want er is natuurlijk twintig seconden vertraging in. Dus ik ga nu afsluiten. Ik zeg, lieve mensen... Bedankt voor het luisteren en uh, tot, uh, tot maandag met uh, de stamtafel. Bye bye en uh, tot ziens. Bye. Doedeloed.